Mark Hokke met het NOS Journaal. In een rijtjeshuis in Papendrecht zijn vier doden gevonden. Vermoedelijk is er sprake van een familietragedie... waarbij een vader, een moeder en twee kinderen om het leven zijn gekomen. De hulpdiensten waren vanochtend gealarmeerd... omdat er in de woning aan de Kremerstraat brand was uitgebroken. Over de oorzaak van de brand in Papendrecht is nog niets bekend. Het aantal meldingen van buitenlandse mannen... die in Nederland tot prostitutie worden gedwongen... is in een jaar tijd verdubbeld...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 En vandaag een, ja, een aangepaste uitzending. Want u heeft het misschien gehoord. Zangeres Anneke Grunlo die is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar management afgelopen zondag laten weten. De zangeres overleed vrijdagochtend in Frankrijk, waar zij woonde. Het besloten afscheid van Grunlo zal plaatsvinden in familiekringen in Frankrijk, zegt haar management. Op een later tijdschip volgt een herdenking in Nederland...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 Blue Diamonds, Mieke Tel, Kamperamse, Safi en Wilco Alberti, die daar heeft ze mee mogen samenwerken. En in 1964 vertegenwoordigde zij Nederland met het Song Songfestival... met het nummer Jij bent mijn leven. En behaalde hij mee de tiende plaats. Anneke Greulow, het komt nu hier op ZFM Zandvoort... ter nagedachtenis aan deze bijzondere zangeres... die in één klap wereldberoemd werd in de jaren zestig. U hoort er nu met Simmeroni... Hello, hello, kawansaya, jangan lupa besok malam, Arapesta, pesta, hello, hello, kawansaya, hey, hey, hey. marikita En natuurlijk begonnen we het blokje van drie met Simmeroni. de zangeres die zette zich onder andere in voor IHBT en E-t-patiënten. De bekendheid van uh, Anneke Greulow nam af in de jaren zeventig. Tegelijkertijd bleef ze onverminderd populair onder oude publiek... en Nederlanders die in India hadden gewoond. Niet alleen werd ze geprezen om haar muziek...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 Naar winst in de talentenjacht Cabaret der Onbekenden. En daarmee winst ze een platencontract en brengt onder dit label haar eerste hit uit. Maar he's making eyes at me. Dit nummer wordt een hit in het buitenland en in Nederland wordt het lied een succes onder de titel. Maar hij wil zo graag een zoen. En ze wordt worden opnames begeleid door, door Peter Koelewijn.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 Die heeft uiteindelijk een record. Guinness Book of Records. Dat pas uh, 55 jaar later wordt dat gebroken. En ze heeft nog meegedaan in het uh, Songfestival 1962. En vertelde ik nu straks ook. Dat is gewoon een hele bijzondere dame. De laatste paar jaar ging het wat slechter. Ze, had, uh, ze zat aan de zuurstof in verband met de longen uh, en, en uh, ja, Ze wilde doorgaan, maar uiteindelijk lukte het gewoon niet meer.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 ...en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurig kopje koffie... ...nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort... Tot